Het spoor. Deze week werden voor veel mensen nieuwe woorden in de Nederlandse taal losgelaten. Een greep: boekmannen, commissionairs, portfolio-managers, kasassociatie, positielimieten, programtrading, schaduwmarkt, stoplosorders, poets, calls, opties. Wie begrijpt er nu nog wat van? De meningen en nieuwsfeiten over de beurskracht van deze week zijn omvattend en vaak ook tegenstrijdig. Is het nu wel of niet die golfoorlog die de ineenstorting van de beurs veroorzaakte? En is dit nu wel of niet een voorbode van de economische crisis à la de jaren 30? En is dit nu wel of niet de schuld van de computer? In deze aflevering van het spoor zetten we de meest relevante feiten op een rijtje. In Nederland hebben maar liefst 2,5 miljoen mensen aandelen of opties. Wat merken vooral de kleine beleggers van deze beurskracht? En hoe zit het eigenlijk met de mensen die helemaal geen aandelen hebben? Wat merken die op lange termijn van deze kracht? En dan de rol van de computer. In hoeverre heeft Big Brother de hand gehad in de spectaculaire tuimeling van de koersen? Het verschil tussen de echte economie en de waarde daarvan... en de waarde die we beleggers en speculanten op de beurs diezelfde economie toekennen. De paniek, de psychologie en het domino-effect. Allemaal oorzaken van veel geldverlies en winst... Want dat kan ook. Als iemand verliest, is er ook iemand die wint. In een luxe appartement op de tiende etage van een duur Brussels hotel woont de Belgische econoom Van Rossum. En Van Rossum verdient zijn brood, behalve met speculeren, ook met de verkoop van computermodellen voor speculatie. En verder geeft hij bijscholing, economie en wiskunde aan studenten. En publiceert hij regelmatig zijn opvattingen over de aandelenhandel in bladen als Le Monde. Het bezoek begint met een rondleiding langs zijn originele Karel Appels en andere kostbare kunstwerken. Allemaal op de beurs verdiend, zegt hij, nonchalant, maar ook triomfantelijk tegen de verslaggever. Wie zijn er volgens hem het zwaarst getroffen door deze kracht? Op mondiaal vlak is het duidelijk dat het zwaarst getroffen zijn de kleine beleggers. Dat, uh, dat laat geen twijfel, omdat zij... Uh, altijd het laatst de informatie hebben. Zij zijn het, het zwakst geïnformeerd en het zijn vaak de zwakst geïnformeerden die de grootste klappen krijgen. Het zijn ook vaak zij die wanneer de paniek al volledig aan gang is, hals over kop zijn beginnen verkopen en uh, die daar de zwaarste verliezen lijden. Uh, ook verliezen zijn geweest een aantal grote brokers, een aantal verzekeringsmaatschappijen, een aantal beleggingsmaatschappijen. Uh, dat is onmiskenbaar, zeker beleggingsmaatschappijen die veel Amerikaanse aandelen in portefeuille hielden. Maar ik blijf erbij, in, in essentie is het uh, de kleine belegger die opdraait voor deze crisis. ook de Belgische econoom van Rossem van dat duur hotel in Brussel behoort tot de kleine groep mensen die deze week een slaatje wisten te slaan uit de beurspaniek. Volgens zijn eigen zeggen heeft hij dik geld verdiend. Hoeveel willen wij weten? Iemand die constateerde dat in de loop van dinsdag een kwaliteitsaandeel als General Motors plots 15 dollar verliest, dus meer dan een derde van zijn waarde verliest, terwijl datzelfde bedrijf juist trimesteriële cijfers bekendgemaakt had, waaruit bleek dat zijn winsten zeer gunstig waren. Iemand die blindelings dat aandeel koopt, die kon dat op één dag, twee, drie keer verkopen en die kon daar al geld aan verdienen. Ik, ja. ik kan het voorbeeld geven wat ik zelf gedaan heb. Natuurlijk, ik heb het voordeel dat ik... De hele dag een Reuters-scherm voor mijn neus staan, zodat ik van minuut tot minuut die beurs kan volgen. Ik kocht General Motors de dinsdagavond aan 50 dollar. Bij de opening van de beurs kreeg ik er 65 dollar voor, dus winst 15 dollar. Na 1 uur beurs was de koers teruggezakt tot uh, 51,38 dollar. Heb ik terug ingekocht, nadien terugverkocht aan 58 dollar. Steeds dezelfde dag, nog dezelfde dag ingekocht aan 55 en s'avonds verkocht aan 64. Balans van de dag en aan dat aandeel alleen hadden wij meer dan 100% verdiend. Terug naar Van Rossum, de Belgische econoom. Filosoferen over de oorzaken van de kracht vindt hij niet zo interessant. Overigens, hij bestrijdt de opvatting dat de golfoorlog een belangrijke rol heeft gespeeld. Want, zegt hij, wil een politieke spanning een kracht veroorzaken, dan moet die spanning minstens de wereldvrede bedreigen. Interessanter vindt hij de rol van de computer. Het doet er allemaal weinig toe wat het juist geweest is, wat het vuur aan de lont gestoken heeft. Maar één, feit, maar één ding is zeker, namelijk eens dat personen beginnen twijfelen aan hun eigen visie. Als zij beginnen twijfelen, had ik het wel juist voor met die winstanticipaties? Dan begint er een terugname van het aantal bestellingen in aandelen... En terzelfde tijd had je in Amerika steeds hardnekkiger geruchten dat de interest zou worden verhoogd. Gevolg, mensen gaan geld wegtrekken uit het beurswezen. En tegenover eenzelfde aandelenpakket staat een geringere geldstroom. Dus de beurskoersen beginnen te zakken. Dat is het fenomeen wat we meegemaakt hebben vorige week. Dan deze week is er een panieksituatie ontstaan die in hoge mate moet worden toegeschreven aan de manier waarop de institutionele beleggers, dus de zeer grote beleggers, te werk gaan. Namelijk, deze werken al met computermodellen die dus aankoop- en verkoopsignalen geven. Maar de meeste van die computermodellen zijn op eenzelfde leest geschoeid, zijn op eenzelfde manier gebouwd, zodanig dat al deze modellen op eenzelfde moment verkoopsignalen gingen geven, ...in dat de grote beleggers allemaal op hetzelfde moment massaal verkoper waren... ...terwijl er bijna geen kopers op de markt waren. Mm -hmm. Dus krijgt men een scherpe ineenstorting van de prijzen... ...wat dan deze week gebeurd is... ...namelijk 508 punten verlies uh, vorige dinsdag... ...dat is 23 procent. Uh, om daar toch een idee van te geven... ...wat dat dan voorstel 23 procent verlies op de Amerikaanse beurs... Dat correspondeert dan toch met ongeveer uh, zoiets als uh, één, tweemaal het ganse Nederlandse nationaal product. Zeg maar het inkomen van alle Nederlanders ja. samen. Ja. Maar in hoeverre kun je nou uh, uh, zeggen dat deze crisis, dat deze crack, uh, uh, ook veroorzaakt is door Big Roller? Hoe groot is het aandeel van die automatische verkopen door computers geweest in deze beursramp? Ik denk dat het toch dat geweest is wat de paniek op gang gebracht heeft. Ik kan me moeilijk voorstellen dat bijvoorbeeld de situatie in de golf geweest is wat de vonk heeft toen ontstaan. Ik denk inderdaad dat het dat geweest is. Dus vorige week beginnen die koersen te dalen. Al die computers die constateren, tja, die koersen dalen, verkoopsignaal. En die uh, mensen die dan uiteindelijk de beslissing moeten nemen, die hebben niet genoeg persoonlijkheid om dat nog verder te analyseren mm -hmm. en die volgen slaafs die computers. En dan krijg je de eerste daling, het grote publiek kort nadien verneemt dat dat aan de hang is en begint slaafs te volgen. Je kan het vergelijken met een kudde schapen die gewoon in één richting loopt zonder zich nog af te vragen hoe of waarom. Maar uh. het is dus, als ik u moet geloven, een volslagen irrationeel proces geweest. Uh. Ieder paniksituatie is irrationeel. Uh, het is irrationeel, zeker in de, in, in de hoogte van de daling. Het is zeker irrationeel geweest. Maar dat het moest dalen, dat, is, dat kan men niet irrationeel noemen. Mm. Een, een rationeel economisch analyse liet een daling voorspellen. Maar dat de daling zo scherp zou zijn, is een gevolg van een paniksituatie. Hoe groot gedeelte van de transacties op de beurzen... ...worden door computers automatisch bepaald. Minstens een kwart zit in handen van hele grote brokers. Of van, van grote beleggingskantoren, ja. enzovoort. En u denkt dat dat automatisch gebeurt? Uh, dat er geen mensen aan te pas komen? Ja, daar komen mensen aan te pas, die, die krijgen voor zich uh, aan- en verkoopsignalen. ...die kunnen nee zeggen aan de computer en die kunnen ja zeggen. Maar, maar die, ze hebben, niet. die hebben zo'n vertrouwen in die computer dat die gewoon die computer volgen. Ik denk dat er heel weinig zijn die op dat moment het gezond verstand laten werken... in dat men blind die computer volgt. Ja. Dus u ziet als een van de belangrijkste oorzaken... dat de daling zo ontzettend scherp is geweest en zo lang doorging op die dag... Ziet u, zeg maar, Big Brother? Zeker. Zeker Big Brother op, op, op de eerste plaats. En dan natuurlijk de paniksituatie die overslaat op iedereen. Ja. En diegene die geen computer heeft, die heeft nog meer vertrouwen En de beter geëquipeerde. Die zegt, ja, maar de ander heeft een computer, die weet het beter dan ik. En hij volgt hem blindelings. En daardoor kreeg je een, een paniksituatie die zeker overtrokken was. Van Rossum zegt dus dat computers zo zijn geprogrammeerd, dat als de waarde van een bepaald aandeel beneden de 80 zakt, dat die computers dan automatisch gaan verkopen. Dat dus alle aandelen die op de 80 zijn geprogrammeerd, dat die in de verkoop komen. Dat betekent dat het aanbod op de beurs groter wordt en dus de koers iets verder zal dalen. Op dat moment, als die koers daalt, zullen de computers die geprogrammeerd zijn op, 9, op een koers van 79 gaan verkopen. En dat heeft het hele domino effect op de beurs teweeg gebracht. Slechts weinig mensen hebben de kracht op de beurs zien aankomen. Handelaren, bankiers en grote beleggers hielden een koersval als die van de afgelopen maandag voor onmogelijk. Ook de Belg van Rossum heeft een mening over de economische en dus de maatschappelijke gevolgen van deze financiële crisis. De beurskracht van afgelopen week heeft dus in de hand gewerkt dat een conjuncturele opleving kunstmatig zal afgebroken worden en dat we in een conjuncturele depressie, Terechtkomt, juist op het moment dat we al in een neergaande structurele holf zitten. Dus we komen terug in een situatie die vergelijkbaar is met deze van het jaar 74, 75, 76. Die bar jaren geweest zijn voor de economie. Zowel in Nederland, in de States, in België, noem maar op. Hmm. Maar geeft dit niet aan hoe irrationeel in wezen, het is een groot woord, maar toch kapitalisme eigenlijk is? Psychologische uh, elementen spelen inderdaad een enorme rol erbij, want paniek is een, een psychologisch irrationeel iets. Het heeft niets te maken met de homo economicus die luid rationele beslissingen neemt. Mijn stelling is dat de rechtse politieken die aanleiding gegeven hebben tot gestegen winsten uh, ten koste van de loontrekkenden, dat deze rechtse politieken doen winstverwachtingen ontstaan die veel te hoog gespannen zijn. Want de structurele crisis van de structurele overproductie is nog steeds niet opgelost. Desondanks kunnen de winsten al stijgen. En er ontstaan speculatiebewegingen waarbij men winstverwachtingen, koest die op lange termijn moeten teleurgesteld worden. En de correctie die we nu meegemaakt hebben is in mijn ogen slechts een tijdelijke correctie die meer Toe te schrijven is aan toevallige factoren. Denk aan die Big Brother, denk aan die Golfoorlog enzovoort. Maar er, ik verwacht mij, en ik kan daar geen periode op plakken, ik kan niet zeggen het gebeurt volgende week of het gebeurt binnen drie maanden. Maar laten we zeggen, wanneer we een breed spectrum nemen van twee, drie jaar, verwacht ik mij aan ineenstorting van de Dow Jones eh, tot op een niveau van ongeveer 1200-1300. En dat zal dan de echte correctie zijn. Nu was er maar een tijdelijke correctie van de beurs. Ze was scherp, maar ze was kort. Ze was heftig en kort. Maar ze heeft niet die uitzieking tot stand gebracht... ...die er nodig is om de economie terug van op een gezondere basis te laten vertrekken. Hmm. Uh, dat heb ik destijds uitgelegd, dat structurele crisis, langdurige economische crisis, kunnen alleen... Worden opgelost, het zij door oorlogen, gegeneraliseerde oorlogen, wereldoorlogen, het zij door gigantische beursverschuiving. Wat we nu meegemaakt hebben, was geen gigantische beursverschuiving. Het heeft alleen, zoals aangegeven, een reeks conjuncturele gevolgen, maar het verandert eigenlijk nog niets aan de economische structuur. Er zijn, bij mijn weten, geen banken over de kop gegaan. Geen verzekeringsmaatschappijen over de kop gegaan. Zoals het in de jaar 1929 was. Op de beurskracht volgde toen een enorme financiële kracht in de banksector. Die blijft nu duidelijk uit. En zolang die uitblijft, graag we niet, volgens mij, op een natuurlijke manier. Dus eh, daarmee bedoel ik, zonder wereldoorlogen te voeren, graag we niet uit deze crisis.